Ondertussen is Ellen bij ons komen zitten. Dag Ellen. Dag Katrina. Uh, jij bent voor ons daar een voorstelling gaan kijken. Welke was dat? Ik ben naar Repeater gaan kijken. En dat was eigenlijk een kader van Move Me in het stuk in Leuven. Ja, en dat is een festival rond beweging en dans. En kunnen we dit eigenlijk beschouwen als een soort vervanging of opvolging van Klapstuk? Wel, eigenlijk niet. Ik hoopte dat een beetje toen ik zag dat het een festival Beweging en Dans was. Yeah. Omdat ik het klapstuk in het begin van dit seizoen heel erg miste. Um, maar die annulatie is er nu eenmaal. En het is wel zo dat sinds die annulatie het stuk een nieuwe koers is ingegaan. door veel meer dans tijdens het jaar te programmeren. En ook door integratie in festivals, zoals uh, in het begin van het jaar Playground werd dan geïntegreerd. En is er dus nu het festival. Move me. Ja, en wat is dan het verschil? Of wat is dan de meerwaarde van dat oh, festival? Move me... Um... Als je naar het programma kijkt van Move Me, dan zag je, er waren er twee dansvoorstellingen, um, oorspronkelijk twee, een ervan is helaas gaan gehandeleerd op het einde. Um, er was een lezing, twee films en er is een installatie. Maar als je dat programma ook leest en de titels bekijkt en de korte inhoud leest, dan merk je eigenlijk heel hard dat het niet om dans en beweging gaat, maar om het thema waarvoor is gekozen. Het volledige titel is Move Me, Father and Son. En... Um, Bijvoorbeeld, er is een film die vanavond nog draait in Cinema Z, waar het gaat over een vader en een zoon die al jarenlang een flat delen en het gaat over de complexe relatie tussen beiden. Ja. En uh, dus geen, u moet dus geen dansfilm verwachten, in beweging, maar eerder dat centrale thema, vader en zoon. Ja, dus er is eigenlijk geen nieuw dansfestival in het stuk. Nee, helaas niet. Nee. Um, maar Move Me betekent niet alleen beweging, maar in het Engels ook ontroering. Ja, dat uh, als je die vader zoonrelatie er dit keer bijneemt, kan je het inderdaad zo dubbel opnemen. Maar helaas, in dit geval heb ik ook de indruk dat het meer ontroeren betekent dan weer dans en beweging. I move me als in bewegen. Mm -hmm. Maar uh, vader-zoon dat is een heel complexe relatie, neem ik aan. Uh, laat, laat, die, uh, laat, uh, laat het festival heel die complexiteit eigenlijk ook zien door de verschillende voorstellingen? Um, ik heb de lezing bijvoorbeeld niet gevolgd, maar er is wel nog een installatie, een stuk onthaal. Daar staan vier tv-schermen met uh, theaterproducties waar, meest, waar vader en zoon samen op het podium staan. Uh -huh. um, er zijn twee koptelefoons bij, ieder, bij iedere tv-scherm. En ik vroeg mij heel hard af wat daar de bedoeling van was. Yeah. Ja, bijvoorbeeld Benjamin Verdonk met... Uh, ik ben even de titel kwijt, waar hij Benjamin Verdonk zijn ding doet... ...namelijk zonder woorden knutselen op het podium. En zijn is dat niet We Will Live Storm? Die we, was, ja, die langer wil ik het is um, Er is ook een voorstelling waar dat, het, waar dat onder zo op het opschrift sta, staat. De tijd maakte een voorstelling over vaders en zonen. Uh, heel poëtisch, drie mannen op het podium. Um, dat, sommige dingen duren ook een uur ongeveer en je moet daar recht staan... En ik vraag me af of het niet mooi een meer een decoratieelement is dan dat je effectief iets opmerkt over vaders en zonen, helaas. Ja. En kan je een beetje dieper ingaan op de dingen die we hier te zien zullen krijgen in het stuk? Um, wel, die ene dansvoorstelling die ik ben gaan zien, die is ja. de repeater. Um, dat is van Berlijns choreograaf-danser Martin Nagebaart. Stond met zijn vader Klaus op het podium. En uh, het is... Het wordt aangekondigd als een dansperformance. En dat is altijd heel belangrijk om het oog te houden. Want dan kan je voor verrassingen komen te staan dat je minder dans gaat zien en meer theater. Ja. En in dit geval begon het ook zo. Het was heel theatraal, maar zonder woorden. En dat houdt dan eigenlijk in dat je naar bewegingen gaat kijken. Naar het uitvoeren van taken die gebeuren op het podium. Um, de voorstelling begint bijvoorbeeld... Het is redelijk donker. Je ziet een groot tapijt liggen. De lichten gaan aan. Je ziet dat er een groot tapijt ligt waar een iets kleiner tapijt op ligt. En dan gaan vader en zoon het tapijt, het bovenste tapijt optillen. En dan gaan het ergens in de ruimte leggen. En dan blijkt dat er nog heel veel tapijten onder liggen. En zo nemen ze één voor één ieder tapijt op en maken ze een heel groot vierkant in de ruimte wat eigenlijk hun podium wordt op dat moment. Ja, ja, ja. Grote stuk. Zo begint het, heel theatraal. Maar... Het, het wordt meer dan dat. Er komt dans en het gaat om dans en beweging. Um, heel subtiel gaat beweging over in dans. Maar er zijn ook echt momenten waarin je het idee hebt van hier wordt een dansje opgevoerd. Ja. Dus de, de echte liefhebber van hedendaagse dans komt niet helemaal in de kou te staan. Ah ja, maar performance is dus eigenlijk het achterpoortje dat ze hun theatrale uh, ja. gang kunnen gaan. Ja, performance is heel vaak uh, multidisciplinariteit. Um, Wim van de Keibus gebruikt ook veel mijn woord natuurlijk en yeah. Dat blijft wel dans. Um, ik snap de benamingen ook niet altijd. Het is soms heel hard oppassen. Zeker als je een beginneling meeneemt. Iemand, als je iemand zegt, je gaat naar een dansvoorstelling, dan verwachten ze heel veel gebaren. En, en iemand die stilstaat is dus in heel veel mensen hun, hun idee niet dansen. Mm -hmm. En in dit geval maakt dat een hele mooie brug, want deze voorstelling is heel toegankelijk. Je snapt dat allemaal heel goed. Het is leuk op momenten, je hebt, er is dans en er is beweging. En je snapt dat ook heel zonder dat er iets gezegd wordt of uitgelegd wordt, snap je dat als kijker heel goed. En dat is heel prettig, ja. in dit geval. Mm -hmm. En um, zo die vader-zoon relatie, waar het uiteindelijk over gaat, kan je dat goed zien in die voorstelling? Um, het verschil is denk ik of je het weet of niet weet. Ik wist op voorhand dat het over vader en zoon ging. En dat bepaalde heel hard mijn interpretatie daarvan. Um, je ziet een vader en... Ik, ik bedacht op een gegeven moment, kan ik me ook voorstellen dat dit gewoon twee vrienden zijn. Maar dan zie ik een aantal dingen en denk van... Ja, nee, dat is een papa die zo doet bij een baby. Of dit is wat een vader en een kind samen doen, zoals uh, smoelen trekken voor een baby, of uh, <laughs> gewoon iemand wenken, um, samen spelen. Ze samen voetbal spelen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, dat, dat zijn dingen die, die, die dat je daaruit haalt. Um, een zoon die rebelleert tegen zijn vader, een heel kleine beweging, iemand die wegwaandert. Maar het zijn allemaal interpretaties die bij mij opkwamen in die voorstelling. Ja, je hebt er wel van genoten. Van de voorstelling. Ik heb er een, enorm van genoten, ja. ja. Maar die verwantschap zet hem ook in dingen... Uh, bijvoorbeeld je neemt dingen onbewust over van je vader... een houding of een gewoonte of zo. En dat is eigenlijk waar dat Martin Nagbaar uh, naar op zoek gaat. En dat is zo van gewoonten, gedragingen die onbewust overgaan van de ene generatie op de andere. En op een gegeven moment... bijvoorbeeld, dat kan heel expliciet zijn dat je iets leert... maar het kan ook heel impliciet zijn. Maar op een eind draai je dan bijvoorbeeld de rollen om... ...waar de zoon de vader iets aanleert. Ook heel herkenbaar eigenlijk. Heel herkenbaar, ja. maar het is dan... het blijft altijd ergens een beetje dubbel... ...in de zin van... Um, ...papa friemelt met de vingers... ...om een kind te amuseren... ...en de zoon doet dat na, dat is een spelletje... ...maar de zoon is een danser... ...en dat mond dan eigenlijk uit als een inspiratie... ...of een bron naar meer beweging en meer dans... Mm -hmm. ...en dan staat de vader daarnaar te kijken... En, en zo is er een weerspel. Een ander voorbeeld is van, je hebt allemaal die tapijtjes op de grond... en de zon loopt brusk heen en weer en gooit met tapijten en kruipt onder tapijten. En de vader kijkt ernaar. En je kan dat dubbel interpreteren. Je kan denken, het kind is stout en maakt de boel kapot. Of het kind is aan het dansen, kijk wat hij kan. Mm -hmm. En de vader kijkt ernaar. Ja. En dat soort dubbele dingen zijn wel leuk... Uh, op zo'n moment. Uh -huh, uh -huh. Uh, de voorstelling kan je vanavond nog zien, om, om half negen in het stuk. Ja. En uh, wat kunnen mensen nog gaan kijken van vader zoon -relaties? Helaas is vandaag de laatste dag, ja. dus je moet je haasten vanavond om half negen begint de repeater nog eens en om acht uur, dus binnen een paar minuten, kan je de film nog een keertje zien, vader en zoon. Ja. En dan is het helaas afgelopen, maar volgend jaar is wel een nieuwe editie. Ja, daar kijken we alvast naar uit. Um, dus wie wil, moet zich nu naar het stuk reffen. Ellen, heel erg bedankt uh, voor je uitleg en uh, tot de volgende keren.